Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Duitsland verhoogt zijn defensiebudget naar bijna 43 miljard euro per jaar. Bondskanselier Merkel zegt dat dat nodig is... omdat de internationale uitdagingen de afgelopen jaren fors zijn veranderd. Ze verwees daarbij onder meer naar de Russische annexatie van de Krim. Volgende week is er in Brussel een NAVO-top... waar de Europese defensieuitgaven hoog op de agenda staan. Secretaris-generaal Stoltenberg en de Verenigde Staten... willen dat NAVO-lidstaten meer geld uitgeven aan defensie. De familie Andropov uit Culemborg is vanochtend het land uitgezet. Ze vertrok om half tien met het vliegtuig naar Oekraïne. De familie had sinds 2013 geprocedeerd om een verblijfsvergunning te krijgen. De drie kinderen zijn in Nederland geboren en spreken ook alleen Nederlands. Een brandbrief van de burgemeester van Culemborg... en de scholen van de kinderen aan staatssecretaris Harpers haalde niets uit... Voor de voorvertrek heeft de familie opnieuw asiel aangevraagd, maar dat werd door de IND meteen afgewezen. Het beroep daarop mag de familie niet hier afwachten. Zo'n 18.000 vrouwen hebben in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul gedemonstreerd voor strengere straffen tegen mannen die stiekem seksueel getinte filmpjes maken. Ze eisen dat de politie beter onderzoek doet en dat de makers strenger worden gestraft. Het gaat om filmpjes die buiten medeweten van de vrouwen worden gemaakt, bijvoorbeeld in wc's. Of op de trap van een metrostation. Fernando Caviria heeft de eerste etappe van de Tour de France gewonnen. Hij is daardoor ook de eerste drager van de gele trui. De Colombiaan kwam tijdens de massasprint in het West-Franse dorp Fontenelle Comte als eerste over de streep. Peter Sagan finishte als tweede, gevolgd door Marcel Kittel. De beste Nederlander was Dylan Groenewegen, hij werd zesde. Het is de eerste keer dat Caviria meedoet aan de Tour. Vorig jaar won hij wel vier ritten in de Giro d'Italia. Het weer volop zon, af en toe wat overtrekkende bewolking... en een zwak tot matige noordenwind. Het is aan de kust 20 tot 24 graden. Landinwaarts is het tussen de 25 en 28 graden. Morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arnhembroekhuis van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat...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 Bedoel je heer Albert-Jan? Die bedoel ik, Heb ik nog ja. goed? Okay, ja, oké. Okay, ja. ja, beloofd is beloofd, hè? Zo, aan het begin van uur 3 uh, van Zandvoort op zaterdag. De Stars on 45 en Stars on 45. Het British weekend hier in Zandvoort. En dat gaan vieren met heel veel activiteiten. En niet alleen in het centrum. Op het circuit natuurlijk de, de races uh, door het dorp heen. Straks om uh, 5 uur. En uh, op het strand ook nog uh, diverse activiteiten. Dus heel veel te doen tijdens dit uh, British weekend hier in Zandvoort. En wat gaan wij in uur drie allemaal doen? Nou, uh, we, we kijken natuurlijk ook nog even met een, een linker oog naar de kwalificatie van de Formule 1 in Silverstone. Uh, want uh, ja, het is natuurlijk allemaal wat uitgelopen. En uh, vooralsnog, uh, Hamilton uh, is niet gestopt. en Hij heeft zich niet aan zijn afspraak gehouden, want hij is uh, de snelste. Maar daarover straks meer tijdens pit Report... Uh, wat gaan we nog meer doen? Uiteraard rond de klok van half vijf het dier van de week. Nou, gelukkig hebben Leo en Sita een thuis gevonden. En uh, we gaan nu in de herhaling uh, Daan uh, wederom in het zonnetje zetten. Want Daan is nog steeds niet, uh, blijft nog steeds in het dierenthuis. En is ook op, nog steeds op zoek naar een echt thuis. Het gedicht van de week, ja, hoe kan het ook anders tijdens uh, dit British Festival. Brengen we een ode aan de oud-coureur Jim Clark. Dus om kwart voor vijf het gedicht van de week. Ode aan Jim Clark. Uh, de wedstrijd uh, tussen Engeland en Zweden is om vier uur zojuist begonnen... En over het WK voetbal. Toch een Nederlands tintje, want uh, Björn Kuipers is de scheidsrichter uh, van uh, vanmiddag. En uh, tijdens zijn optredens van de diverse wedstrijden... heeft hij een goede indruk achtergelaten. En wie weet mag hij straks de finale uh, gaan fluiten. Maar zover is het nog niet. Vooralsnog Zweden-Engeland tussenstand 0 tegen 0. Ook het derde uur uh, adviseren wij u te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender ZFM Zandvoort. En toch nog een Nederlands tintje aan het WK. Dat vind ik altijd fijn. He, Kuipers die vanmiddag fluit. De wedstrijd die we in de gaten houden. Dus Zweden tegen Engeland. WK voetbal daar in uh, Rusland. En nog veel meer andere dingen. Blijf luisteren.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 Het blijft gewoon een geweldige plaats vinden. Deze van Justin Timberlake en Chris Stapleton. Je hoorden ze met uh, Say Something. Zo dadelijk krijgt het Formule 1 nieuws in de Pit Report bij ZFM. En dan gaan we natuurlijk met name kijken naar uh, de kwalificatie die zojuist uh, verreden is in Engeland op Silverstone tijdens dit British Weekend hier uh, in Zandvoort. Dat uh, na deze plaats van Paul Abdul hier is straight up. Deze singles van Paul Abdul. Denk je uit de, de singles uit de jaren 90? Nee, is niet waar. Het is 1988 alweer deze van Paul Abdoel. Een van haar grootste hits. joh. Dus straight up. Nou tell me. 18 minuten over 4 uur, 18 minuten over 3 uur Engelse tijd. British weekend. En uh, ja, juist is hij verreden op uh, Silverstone. De kwalificatie van de race van morgen. Jij hebt heel veel Formule 1 nieuws voor ons, nou, uh, Albert Jan. Nou, heel veel. Ja, ik heb meer gefocust op, uh, op Silverstone uh, vandaag. Kijk, want uh, morgen kan natuurlijk uh, Hamilton historisch schrijven... door wederom uh, Silverstone op zijn naam... Uh, uh, op, uh, op zijn palmaris bij te schrijven. En uh, uh, ja, er was om vijf uur, dus om vier uur... dus Nederlandse tijd, uh, de aftrap van Engeland. Nou, hij heeft zich niet aan zijn afspraak gehouden... door eerder te stoppen of uh, la, la, lager te eindigen dan nummer drie... want dan had hij het begin van de voetbalwedstrijd mee kunnen maken... Uh, even terug naar die kwalificatie. Op uh, de uh, eerste plek vinden we terug Lewis Hamilton. In de Q2 was uh, Vettel nog de snelste... maar toch, het venijn zat hem weer in het staartje tussen die twee. Mm -hmm. Toch Hamilton op pole, gevolgd door uh, Vettel. Op een derde plek vinden we Raikkonen terug... en op vier, uh, Valerie Bottas. Verstappen wordt zo langzamerhand uh, ja vertrouwd beeld. De best of the rest. De best of the rest op uh, plek 5. Gevolgd door teammaatje Ricciardo. Daarna Magnussen. En vermeldenswaardig is, is natuurlijk nog de achtste plek weer voor Leclerc. Want die speel heeft zich wel mooi in de, in de kijker gespeeld. En wellicht dat ze een overstap naar Ferrari steeds dichterbij gaat komen. En uh, bij Mercedes uh, is het in ieder geval getekend door de beide heren. Zowel Hamilton als Bottas. Gaan wij dan door tot en met het seizoen 2021? Nou, dan blijft daar Rikjarder gewoon bij Red Goed, ja, dat denk ik ook. Maar dat kom ik zo nog even op terug. Hij houdt het trouwens wel spannend. Maar hij zou voor de zomerstop uitsluitsel gaan geven. Wat hadden we verder nog? Even kijken. Hoe laat begint die race morgen trouwens? Nou, hele goede drie uur volgens mij. Drie uur. over We kijken het even voor u. Nou, weet u het zeker? Nou, bijna zeker. Uh, wacht even, nou ga ik de mist in met dat stomme ding. Even kijken, fluiten. Formule 1, morgen om, uh, zal het twee uur Britse tijd zijn... en dan 3 uh, uur Nederlandse tijd. En inderdaad, tien over drie morgen de race op Silverstone. 10 uh, uh, over drie tot tien over uh, vijf. Goed, uh, verder nog het nieuws. Jazeker. Uh, allereerst uh, Red Bull Racing Team baas Christian Horner... ziet zijn equipe dit seizoen als een outsider voor de wereldtitel. De formatie van de Oostenrijkse energiedrankjesfabrikant... boekte dit jaar al drie overwinningen, evenveel als Mercedes en Ferrari. Max Verstappen was, zoals gezegd, afgelopen zondag de beste op de Red Bull Ring en scoorde daarmee zijn derde op één volgende podiumplaats. Na Canada en Frankrijk al respectievelijk derde en tweede te zijn geworden. Met 58 stuks pakte de 20-jarige Limburg in de, twee, in de laatste drie races... de meeste WK-punten van iedereen. Hij deed het beter dan Sebastian Vettel, die maakte 50 punten... Kimi Raikkonen 41... Lewis Hamilton 35, Valerie Bottas 24 en Daniel Ricciardo 24. Ik denk dat we zeker een outsider zijn. Het zijn negen race, er zijn negen races verreden en we hebben drie zegens. Evenveel als Ferrari en Mercedes antwoordde Horner op de vraag of zijn team meedoet aan de titel. In de WK-stand staat Ricciardo in Verstappen 4e en 5e op respectieve 50 en 53 punten achterstand van leider Vettel. Onze zwakke plek is dat we niet met beide wagens punten hebben gepakt... Of door de betrouwbaarheid of door andere incidenten. De formule 1 zit vol met als, maar en misschien. Maar als je kijkt naar de posities waarop we reden en geëindigd zouden, zouden zijn... dan hadden we nu bovenaan gestaan. Ja, als was was, dan is is geweest zoiets. Het scorebord geeft echter iets anders aan... maar in de laatste races hebben we het gat wel verkleind. En er is nog een lange weg te gaan, vervolgde Horner. Een van onze sterkste punten is dat we heel veelzijdig zijn. We zijn creatief met onze strategie, pitstops... en werken in de pitstraat als een team. Het team levert echt uitstekend werk. Dus ik denk dat er zeker een kans in beide kampioenschappen is. In deze fase van het seizoen hebben we ons absoluut niet afgeschreven. Bij de constructeurs bezit Red Bull plek 3 op 58 punten achterstand van leider Ferrari. Horner, ik ben er redelijk zeker van... dat we een goed laatste derde deel van het seizoen kunnen krijgen op de banen... Waar onze sterke punten meer tot hun recht komen. Dan wordt het heel interessant omdat de, de druk binnen de hele organisatie dan toeneemt. Dan zie je de kracht en het karakter van het team. Red Bull veroverde met Vettel tussen 2010 en 2013 tel telkens beide wereldtitels. Maar deed in de daaropvolgende jaren niet mee om het kampioenschap. Desondanks zijn de is zijn team mentaal klaar voor een nieuw titelgevecht, stelde Horner. Ten opzichte van de jaren dat we om de titel meededen. En we grotendeels zijn we grotendeels onveranderd legde hij uit. Als outsider kan je meer risico's nemen... omdat je geen druk van achteren hebt. Je kan dus alleen maar winnen. Je hebt derhalve een andere filosofie en benadering... dan wanneer je alles te verliezen hebt. En dan kom ik even op Daniel Ricciardo. Daniel Ricciardo heeft dit jaar al met twee overwinningen van zich doen spreken op het asfalt... maar even zo vaak is hij naast de baan de schijnwerpers op zich gericht. Zijn toekomst houdt de gemoederen flink bezig... En er lijkt nu schot in de zaak te komen. Nog voor de zomers tot op Ricciardo een nieuw contract te tekenen. Nou, ik gok, dat wordt Red Bull. Oké, okay, dankjewel Albert-Jan. Goed nieuws in ieder geval. Hè. Ook voor Max Verstappen. Want uh, ja, die kan het uh, goed vinden met Daniel Ricciardo. Uh, ja, dat is ook een goede coureur en die passen allebei uh, bij elkaar. Een mooi team daar bij Red Bull. Morgen vanaf P5 en P6 gaan ze starten. klassiekers op de zaterdagmiddag bij ZFM. Dat waren de Temptations en Treat Her Like a Lady. Ik ben benieuwd of ons Daan aan het uh, meeluisteren is, want uh, straks krijgen we het uh, dier van de week. En dat is uh, Daan, dier van deze week. Zet je radio in het zand. Dit is ZFM Zandvoort. Zandvoort. guys De singel van Casebo en I like Chopin. Voordat we naar het Dier van de Week gaan, uh, naar uh, Daan, gaan we eerst nog even naar Kase uh, Kasama of zo, geloof ik. Ja, de stadion heet. Ik reken nog op Casama Kasama. En uh, ik... daar wordt de wedstrijd uh, gespeeld, Zweden tegen Engeland. Hoe is het daar, Abuzan? Nou, Engeland heeft, uh, te, terwijl hij naar muziek zat te luisteren, uh, gescoord. Keurige uit uh, ja, de stilstaande situatie. Vanuit een hoekschop uh, werd de bal hoog voor aan de rechterkant van de, de goal uh, gespeeld. En ingekopt. Dus Engeland 1, Zweden 0. Mooi, het dier van de week. Ja, dat is Daan. Die hebben we al een paar keer eerder gehad. Maar die heeft helaas nog tot op heden geen thuis gevonden. De andere twee die we laatst hadden, dat was Leo en Sita. Die zijn inmiddels is gereserveerd. En Leo heeft al een thuis. Dus dat we vandaag weer even terugkijken naar Daan. Want die verdient ook een thuis...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 Te veel drukte of mensen om bij elkaar is voor mij gewoon heel spannend. Ik ben heel uh, aanhankelijk voor mensen die bekend voor mij zijn. Ik zoek een huis zonder kinderen, heb hier helaas niet zulke goede ervaringen mee gehad. Andere honden vind ik wel leuk, maar uh, ook heel spannend in het begin. Ik ben in korte tijd tweemaal aangevallen door een andere hond. Ik moet dus weer leren dat andere honden niet zo eng zijn. Een stabiele andere hond in huis zou voor mij dus heel prettig zijn. Katten zijn voor mij geen probleem, binnenshuis en buitenshuis. Wel is het prettig als de kat honden gewend is. Ook zal ik even alleen thuis blijven. en Ik ben netjes en ik ben zindelijk. Ik kon bij mijn vorige eigenaar wel loslopen, maar dat zat er een hek omheen. Want als er zich onverwachte situaties voordoen... kan ik wel schrikken en weg willen rennen. Ik moet daarom eerst een goede band opbouwen met mijn nieuwe bazen. Of baas. Voor mij is de hele wereld gewoon heel spannend. Ik heb iemand nodig die mij op een rustige manier de zekerheid geeft die ik nodig heb. Alles wat nieuw is is voor mij eng en hier moet mijn baas me mee helpen. Ik, als ik doorheb dat het niet zo eng is als ik denk, ben ik ook weer snel relaxed. Dus hebt u of jij een rustig huishouden en alle tijd voor een hond en om hem veel liefde te geven, dan is Daan de hond die u zoekt. En waar verblijft Daan? Daan verblijft momenteel in het dierenhuis Kermeland, Keesomstraat 5, te Zandvoort. Telefoon is bereikbaar op 571-3888, 571-3888. Maar kijk ook even op de website, www.dierentehuiskermaland.nl. Want ook Daan verdient een thuis. Zo is het me net, Albert-Jan. Ja, voor Daan of de andere leuke dieren, ga naar de Keesomstraat nummer 5. Kijken we nog even naar de voetbalwedstrijd, Zweden, Engeland. Mocht je het net gemist hebben, 0-1. Laat hem nog één keer horen dan, die song. Ja, geweldig. Hey, ja. Als Engeland wint, dan gaat dit er heel zand voor door. Want heel Engeland, die draait hem al. The Three Lions. I think it's bad news for English game. We're not creative enough. We're not positive enough. It's coming home. It's coming home. It's coming for Balls coming home. We'll go on getting back. On getting back. Amen. Yeah. Yeah. So sure England's got a Ze willen het gewoon doen, hè? de beker mee naar huis nemen uit Rusland, de WK-beker en uh, ze zijn uh, aardig op weg in ieder geval uh, met uh, deze kwartfinale. Zweden, uh, Engeland op dit moment 0 tegen 1 en er is uh, 38 minuten gespeeld. Dus uh, er kan nog heel wat gebeuren. Dus zou ik meteen even zeggen, wij worden maandag worden herhaald tussen 8 en 11 uur. En dan is het wel de bedoeling dat, uh, dat Engeland uh, dan gewonnen heeft. Anders komt het een beetje raar over dat we deze draaien. Toch? Of niet? Dus het is ook wat voorbarig. Een beetje voorbarig is dit al een grote eten. Dus waarom wij hoeven ons niet schuldig te worden? Dus zo is het bij deze uh, uitgelegd. Dit is zo'n mooie single. Die wil gewoon even draaien nu. Weer eens terug te horen uit 1989. Bonnie Raid hoor je en Heaven Hearts. Ja, het verhaal achter de plaat is als volgt. We waren toen bezig met de oprichting van ZFM. En daar zitten we nog steeds op, 28 jaar later. En toen was deze plaat een groot hit, de single van Bonnie Raid. We draaiden er nog eentje tot het gedicht. om alvast een klein beetje in de stemming te komen voor vanavond. Hier zijn de Beatles.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 Free is dus dit uh, Britisch weekend uh, hier in Zalvoort... mogen ze zeker niet ontbreken, hè? Nee, de Beatles zijn erbij met uh, Hey Jude's. Zo vlak voor het uh, gedicht van de dag. En ook die staat in het teken van het uh, British, uh, race weekend. En de Beatles, ja, ik zei al, een beetje opwarmen voor vanavond. Vanavond hebben we de coverband de Nuts uh, op het Raadhuisplein. En uh, beloofd is dat zij heel veel Beatles-nummers gaan spelen. Dus ga daarheen uh, vanavond. Uh, ook jij, Fred... Gaat het een feestje worden? Of moet je weg? Nee, ik moet, uh, helaas moet ik uh, de andere kant op. De andere kant ja, op? Nou ja, nou ja, kan je dat niet verschuiven dan? Nee, dat gaat niet. Een hmm, beetje nee, jammerweers. Ja. Ja, binnen, binnenkort op vakantie, dus ja. Oh ja, ja, ja dat is het. Dat is waar, dat is waar. Nou, dan mis je wel waar je inderdaad de coverband bent. De Nuts met de Beatles. Jammer, jammer, jammer, jammer. We gaan hem doen, het gedicht van de dag. En vandaag is het een ode aan Jim Clark.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 Ook wint hij in dat jaar de 500 van Indianapolis en schrijft daardoor ook in Amerika geschiedenis. 1966 was niet zijn beste seizoen. Slechts één overwinning. Hij wordt het seizoen zesde over In 1967 won hij vier Grand Prix, werd derde achter Hulme en Jack. Toch knap in een lotus, ook wel genoemd de rijdende benzinetank.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 Een blanco paragraaf. Jim Clark, de beste autoreasers van zijn tijd. Hamilton Vettel en Max traden in zijn voetsporen. Ook zij kunnen de naam Jim Clark nog vaak moeten aanhoren. Een gentleman driver was zijn bijnaam. En Jim, Jim zijn voornaam. Dankjewel uh, albert Jones. Tijdens het uh, Britisch weekend. De ode aan Jim Clark. De man die uh, twee keer wereldkampioen is geworden. Vandaar deze plaat. Het gedicht van de dag hoorde je deze van Yellow in the Rings. Het is zeven uh, minuten voor vijf uur. Hij zit er al klaar voor. Fred, goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag, Hoe is het met jou? Ja, lekker. Ik bedoel, ja, niet te warm vandaag. Niet te warm, hè? He, nee, nee, het is heerlijk. Heerlijk? Ja. Vanavond, uh, vanmiddag weer een uh, uitzending van Entertainment for You. Wat ja. ga je daar niet allemaal doen? Uh, eigenlijk weinig moet ik je vertellen. Weinig? Ja. ja Ja, oh? Oh? ja, ja ik zeg het. Uh, ja, eigenlijk ben ik al met mijn vakantie een beetje, een beetje begonnen, <laughs> Rob. Okay. Dus, uh, dus ik ga vandaag lekkere, lekkere muziek draaien. En uh, ja, als mensen verzoekjes zullen aanvragen, uh, zijn ze welkom. Uh, gewoon via Facebook, uh, via Zandvoortradio.com. Uh, uh, en uh, oh. ja. Gewoon een gezellig feestje. Wanneer ga je nou vakantie dan? En, uh, nou ja, dit is uh, eventjes de laatste uitzending. Tot en met uh, uh, de 11 augustus ben ik weer uh, retour. Oké. Okay. En, en, dan, dan, uh, en dan hebben we sowieso Kees sluis in, uh, in de studio. En uh, gaan we Daan, Daantje bellen? Daantje van de... de, de... Dier van de Week? <laughs> Nee, nee, nee. Maar goed, bloed, zweet en tranen, daar is ze uit. Daar is Jason heeft toen gewonnen. De meeste mensen weten dat, denk ik, nog wel. Dus ja, die gaan we dan eventjes ook bellen natuurlijk. Maar dat is pas 11 augustus. Hey, veel plezier en een hele fijne vakantie. Uh, ja, dankjewel. Mag ik nog één vraagje Ja, hebben? zeker. Uitslag, Rusland, Kroatië. Ja, ik denk dat het toch Kroatië wordt. <lacht> Heen, twee, hij zal het wel moeten zeggen. <lacht>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 Deed. Now you know how happy I can be. Oh, and our good time starts and ends without a dollar one to spend. But how much, baby, do? You collega Albert-Jan kon lekker meezingen. Ik niet meer, want mijn stem is bijna ja, weg. Hè? klopt. Ik hoor. Ja Door do do de airco komt dat, denk ik. Oké. Okay. Maar hij is bijna uh, genoeg gedronken. Hij is bijna, bijna footsie. Maar ja. ja, dat heeft er niks bij te maken. Ja, keurig gered. Ja, toch? Ja, nee, nee, net is... op tijd. <laughs> dus, nou ja, ik zeg uh, tot, uh, tot volgende. Nee, Wil jij nog wat zeggen, Albert-Jan, of niet? Uh, nee, ik bedoel, wat gaan we doen? Ja, we gaan natuurlijk vanavond naar het uh, muziekfestival. Met de, de Nop-band. Mm -hmm. Met heerlijke uh, Mercy Beat Muziek. En uh, natuurlijk het British Race Weekend. Uh, morgen krijgt dat ze vervolg. Om vijf uur gaan ze de, de parade uh, vanaf het circuit door het dorp. En morgen om drie uur. Dus we leven in de brouwerij in Zandvoort. Ik zou zeggen een heel fijn weekend. Ik ga mijn stem weer ergens vandaan halen. En uh, tot volgende week dan. Tot volgende week. Oké. Okay. Hoi. Hoi hoi. things just make you swear and curse.